Dit zijn de programma's van ZFM. Lokale en regionale informatie en de lekkerste muziek. Op 106.9 FM. Op de kabel 104.5. En op internet op www.zfmsandvoort.nl. Ook op tv te zien en te luisteren op kanaal 30. Voel het ritme van ZFM Zandvoort. De herhaling van Breed.